Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat het nu wat rustiger is in Ter Apel. Dat heeft Vluchtelingenwerk Nederland gezegd. Gisteravond zijn honderden asielzoekers overgebracht naar andere tijdelijke opvangplekken in het land. Waaronder de jaarbeurs in Utrecht. De wethouder daar staat versteld dat het niet lukt om meer opvangplekken in de rest van het land te regelen. En ik denk ook wel gewoon dat we nu zien dat wat we alle jaren al hebben gezien, ook al hebben aangegeven... het is namelijk niet per se een asielcrisis, maar een opvangcrisis. Namelijk, we hebben gewoon locaties nodig, duurzaam nodig. Dat weten we, het gaat op en af. Het is een soort in- en uitademen. En we hebben woningen nodig. Gisteren zei het kabinet dat ze willen dat gemeenten... meer huizen beschikbaar stellen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Nog nooit eerder scheen de zon in ons land zoveel als deze zomer. Het oude record uit 1976 is dit jaar gebroken, zegt klimaatdeskundige Helene Ekker. Het record aan zonnestraling deze zomer hangt samen met de hitte, de extreme droogte en ook de lage waterstanden in rivieren... Uit de metingen blijkt dat er al langer een trend is naar meer zonneschijn in Nederland. Maar of die trend ook doorzet, valt op dit moment nog niet te zeggen. Sinds de jaren negentig neemt de hoeveelheid zonneschijn toe. Het lijkt ook tot extra opwarming en dan vooral in de lente en zomer. De man die gisteren met een bestelbus inreed op de in Brussel... zou een gefrustreerde koerier zijn geweest. Door een nieuw verkeersplan is dwars door de binnenstad rijden niet meer mogelijk. Hij zou daarom vol gas zijn omgekeerd en daarbij twee terrassen hebben geramd. Zes mensen raakten gewond. En het gaat heel lekker met hoordenloopster Femke Bol. Vorige week won ze op het EK Atletiek nog drie keer goud. Nu won ze weer de 400 meter horde in een wedstrijd in Zwitserland. En daar wordt ze als ster behandeld. Ook zijn er veel fans naartoe gekomen. Ja, dat is superleuk. Ik bedoel, ik zie allemaal Nederlanders hier. Mensen zeiden, oh, ik ben hier voor jou. Toen langs dacht ik, nou, dat geeft gewoon zoveel energie om... Nog beter gaan om een goede race neer te zetten. Mensen komen hier om een ja, show te zien tussen de Leila en mij en wie er allemaal zijn. En dan wil je dat ook gewoon laten zien voor iedereen. Want ik geniet van mijn sport, maar je wil ook de anderen ervan genieten. Op de persconferentie voor het begin van de wedstrijd zei ze nog dat ze een beetje moe was. En dan nog het weer hier en daar bewolkt. Vanmiddag gaat de zon schijnen, het blijft droog, wordt zo'n 24 graden. En morgen ook een droge dag. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Dag is een dag dat je alles mag, heet papa, we hebben een fijn ontbijtje, heet papa, en een lekker eitje, en blijf lekker in je bed, want de wekker is niet gezet. nee, papa, papa, papa, papa, papa, papa. papa. Hee, papa, je krijgt een, een mooi cadeautje. Hee, papa, koffie en een broodje. Hee, papa, we houden heel veel van jou. Hee, papa, en drink je koffie nu maar gauw. Want anders wordt die koud of lauw. Papa. Ja, papa. Fijne vaderdag allemaal. En uh, ik hoop dat jullie echt heel fijn hebben.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 Papa, papa, papa. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.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 Is ons gehaald. Mario. Jouw... En daarvoor hoorde u Stef Bos met papa. En dat nummer, uh, daar kan ik het hele uur mee vullen. Want ik denk dat er uh, wel een dichttal... ...artiesten, mannelijk en vrouwelijk... ...Nederlands artiesten het nummer opnieuw ingezongen hebben. Dus ja, ik had iets van... Uh, ...misschien dat ik er nog eentje ga draaien... ...maar als we het hele uur uh, diverse artiesten... ...draaien met hetzelfde liedje... ...dan wordt u denk ik heel snel beuk. Het is vandaag Vaderdag. En Vaderdag is geïntroduceerd... Uh, ...schijnt zo in uh, 1909... ...door mevrouw Sonora Smart... ...Smart Dot uit de staat Washington... ...waarbij ze haar vader William Jackson Smart... ...wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse burgeroorlog... ...die wederhuren uh, weduurnaar was geworden... Dan als zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. En toen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 Jij en ik, ik en jij, wij zijn samen allebei. Jij en ik, ik en jij, dat gaat nooit.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 That's what's right.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 deze muziekprogramma Zandvoer Duitslandvoort. Gaan we voorplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de des tijds hebben doorstaan. De klanken van de leer. En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en middelalgorie. U luistert naar Zandvoer Duitslandvoort.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 Terwijl ieder ander lacht Het plezier is mij ontnomen En er is nooit een ontkomen aan Oh, ik waan mij in de baan van alle dag Maar hij blijft me achtervolgen deze dag in gedachten blijf ik dromen, maar er is nooit een ontkomen aan. Eén keer per jaar voel ik me minder. Iedereen vrolijk en iedereen lacht. Eén keer per jaar dan voel ik mijn tranen, want dat is het vaak.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 Iedereen vrolijk en iedereen lacht. één keer per jaar dan voel ik mijn tranen. En dan is het Vaderdag. En dan is het Vaderdag.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 Zijn. En God, ik heb je soms gehaat. maar Meer met kijk. U hoort de muziek van Maan met Papa. Het mooiste liedje, natuurlijk, het origineel, wat ik al eerder zei, Stef Bos. Het nummer is uh, heel erg vaker uh, opnieuw ingezongen door uh, een heleboel Nederlandse bekende artiesten. En voor Maan hoorde u uniek in Simon met Vaderdag. En ook kwam nog het kleine orkest voorbij met Mijn Vader. Een Papa Dag, ja, zo kan je het ook noemen natuurlijk. Is uh, een informele benaming waarbij een, uh, een vrije dag voor Mar wordt aangeduid.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 Zet je dan nu zo ver te staan En zo blij dat ik je ken 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware inschakeling van historische feiten en wereldwaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Luister op naar Zandvoort, uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Hey ouwe, waar ben je nou? Hey ouwe, ik mis je zo. Zeg papa.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 door het leven zonder jou raakt. Jij bracht mij op het juiste spoor, liet zien dat liefde eer bestaat. Voor je vrienden je familie stond je altijd niet klaar, en nu moeten wij je weer, zo om. So high Zondag vandaag Zandvoort. Uit Zandvoort moet ik zeggen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 Deze nog een hele fijne zondag. Een fijne vaderdag. En misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens.